Met mijn vader samen dikwijls niet langs de lek Over hele smalle dijken Waar je altijd uit moest kijken Want er reden ook wel auto's En die schurden als een gek En soms zaten wij te ruften op een hek Zo bedacht ons de koeien En we zeiden niets omdat we dan elkaar zo goed begrijpen En mijn vader nam zo af en toe een trek Want mijn vader rookte altijd zware krek Vorig jaar nog is mijn vader ziek geworden, dat kwam nogal wacht. Vijftien dagen thuis gebleven, maar hij bleef maar overgeven. En toen hebben ze hem toch maar naar het ziekenhuis gebracht, en daar bleef. Hij nog Op een zaaltje met drie anderen gelegen Maar al gauw heeft hij een kamer voor zichzelf alleen gekregen En die ziekte kreeg hem steeds meer in zijn nacht Net zo lang totdat hij doodging Doodging Op oh een Ik ga mijn vader denken en dan stel ik snel tot tien. Ik doe mijn best me in te houden en mijn tranen recht te houden. Want ik vind het kinderachtig als ze me niet te zien.